Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Maastricht is vannacht een politieagent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een vluchtende automobilist. De politie wilde de bestuurder achtervolgen, maar hij ging er vandoor en raakte daarbij een van de agenten. De automobilist werd uiteindelijk opgepakt nadat de politie waarschuwingsschoten had gelost. De gewonde agent is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is volgens de politie stabiel.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 De militaire machthebbers in Sudan hebben voor het eerst... met de oppositie gesproken over een overgangsregering. De gesprekken waren productief, maar er is nog geen compromis. De militaire machthebbers willen na twee jaar verkiezingen. De oppositie wil eerst vier jaar een regering van burgers... en daarna verkiezingen. Vorige maand werd dictator Bashir na 30 jaar afgezet door het leger. Het bezoek van koning Willem-Alexander en zijn familie aan Amersfoort... trok gisteren 2,4 miljoen televisiekijkers... Dat is meer dan een jaar eerder, toen keken er 1,9 miljoen mensen naar de uitzending op NPO 1. De kijkcijfers liggen dit jaar mogelijk zo hoog vanwege het slechte weer. Het was een van de natste verjaardagen van Willem-Alexander sinds zijn geboorte in 1967. De koninklijke familie trok in 2016 de meeste kijkers met hun bezoek aan Zwolle. Dat waren er 3,3 miljoen. Ook toen was het slecht weer. Het weer, eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Later vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan zo'n 13 graden. Vanaf morgen minder wisselvallig en dan schijnt ook de zon weer wat vaker. Dit was het NOS Journaal. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren.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 Welkom terug bij CFM Klassiek. We gaan uh, beginnen aan het tweede deel van dit programma. En we hebben natuurlijk weer prachtige muziek voor u klaarstaan. Om te beginnen Hoorden u nu net de nocturne in B-majeur van Antonin Dvorjak. Tsjechische componist die later ook zou verhuizen naar de Verenigde Staten. Het uh, stuk werd uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields onderleiding van Sir Neville Mariner. Een uh, prachtig orkest waar zowel Angela als ik uh, nogal fan van zijn. En helaas is de bevlogen dirige dirigent van dit orkest uh, dit jaar overleden. Uh, nog even uh, ter aanvulling van deze informatie dat de keuze voor de muziek vandaag helemaal in handen was van Angela. Die heeft het allemaal samengesteld. En uh, ik vind dat ze het fantastisch gedaan heeft. We gaan door met de Hongaarse rapsodie nummer 3 in B. Eh, bes moet ik zeggen. Eh, bes mineur van Frans Liszt. En die wordt voor u gespeeld door Vincenzo, Vincenzo Maltempo. En die man die komt, dat zult u raden, uit Italië. Grote handen. De muziek is eh, van Liest is lang niet voor iedereen speelbaar. Want de man eh, leek enorm grote handen te hebben. Waardoor hij afstanden op het pianoclavier kon pakken die een normaal mens niet kan pakken. Goed, dat was dus zijn Hongaarse rhapsodie. We gaan verder met de symfonie eh, nummer 3 in A mineur. Opus 56 van Mendelssohn. En we gaan daaruit luisteren. De, trouwens, die symfonie heeft als bijnaam de Scottish, dus de Schotse symfonie. En we gaan daarvan een deel draaien. Dat heet Vivace ma non troppo. Het wordt uitgevoerd door het Londens Philharmonisch Orkest onder leiding van Frans Weiser Must. <tieding> Mocht u wat meer informatie willen, de playlist willen raadplegen. Die staat natuurlijk altijd op onze Facebookpagina eh, CFM Klassiek, Daar kunt u hem terugvinden. We gaan eh, verder met de Rhapsody Espagnol. En die is van Maurice Ravel. En dat eh, is wel apart. Wordt eh, uitgevoerd door het Frans Conservatorium Orkest onder, onder leiding van André Kluitens. waar we iets van gaan beluisteren is Richard Strauss. En dat is absoluut heeft niets te maken met de bekende Weense familie. Strauss, de Walse koningen en zo en de Polka's en de Mazurka's en noem het allemaal maar op. Daar heeft deze man eh, niet mee te maken. En hij is eigenlijk bij het grote publiek alleen maar bekend vanwege zijn eh, al zo sprak Zarathustra. Uh, en dat komt dan ook voornamelijk weer omdat dat stuk in een film is gebruikt, 2001 Space Odyssey. Maar de man heeft veel meer geschreven dan uh, dat ene bekende stuk en uh, daar gaan we nu iets van horen. Uh, wat we vandaag gaan draaien is de Alpen Symfonie. Opus 64 van dezezelfde Richard Strauss. Het stuk wordt uitgevoerd door het Tokyo Metropool Orkest. En dat staat onder leiding van nou, uh, een man waarvan ik de naam waarschijnlijk niet goed uitspreek. Maar ik hou het maar even op. Jacob Roussa. klinkt wel een beetje Japans. Goed, Richard Strauss dus en zijn Alpensymfonie. Een wat het abrupt einde van dit stuk van Richard Strauss. En mocht u denken: van wat klinkt het donker en duister? Nou, dat klopt dan ook wel, want het deel heette De Nacht. Frans Joseph Haydn is de volgende componist die aan bod komt in ons prachtige programma. En van hem gaan wij draaien de symfonie nummer 7 in C majeur. ...en die heeft ons bijnaam Le Midi. Het deel wat wij ervan gaan uh, draaien... ...dat heet Adagio Allegro. Het stuk wordt uitgevoerd door het Toonkunst Orkest... ...onder leiding van een Japanse dirigent... ...namelijk Yutaka Sado... Van Haydn is het weer een kleine sprong naar uh, Claude Debussy. La Mer heet het stuk en het stuk, uh, het stuk wordt uitgevoerd door het symfonieorkest van Singapore. En dat onder de bezielende leiding van Lan Shui. Claude Debussy en het stuk heette La Mer en het deel uh, Le jeu de Vague. En dat betekent zoveel als het spel van de golven. Nou, dat was te horen. Goed, um, eens even kijken. We gaan naar de, uh, de symfonie in C-majeur uh, van Georges Bizet. Het uh, Adagio gaan we daaruit draaien. En het wordt gespeeld door het Aarhus Symfonieorkest uit Denemarken. En dat onder leiding van uh, Mark Soestrot. Of Soestro zou ik het maar noemen. Ja. En die komt uit Frankrijk. 9 minuten lang deze prachtige, dit prachtige deel uit een symfonie van Georges Bizet. Ik denk dat we zo'n beetje aan ons laatste stuk voor deze uitzending toe zijn. Dat wordt een pianostuk. En uh, het heet op zijn Frans de Etude Tableau Opus 39 van Sergei Rachmaninoff. Een Russische componist die een Franse titel pakt. Zo is dat. Uh, de piano in dit geval wordt bespeeld door Hug Chabert. Ook een Fransman, hoogstwaarschijnlijk. Mocht u uh, meer willen weten... Uh, dan kunt u altijd terecht op onze Facebookpagina... Uh, ZFM Klassiek. En heeft u ideeën over wat wij eens zouden moeten uitzenden... Uh, laat het ons gerust weten, ook via diezelfde Facebookpagina. Want... Uh, alle mensen van luisteraars, daar proberen we natuurlijk op in te gaan. Dus mocht u klassieke mensen hebben, laat het ons rustig weten. En we gaan ons best doen om u tevreden te stellen op dat gebied. We gaan eruit met de Etude Tableau Opens 39 van Sergei Rachmaninoff. En nogmaals, de piano wordt bespeeld door Huc Jabert.